10 uur. De Radio 1 Sportshow. Wilhelmijn Veenhoven en Felix Mulders. Het is apart wat hier gebeurt in Groot-Brittannië. Niet alleen hebben de Britten meer medailles dan ooit verzameld op de Olympische Spelen, maar het is hier warm. Het wordt vandaag maar liefst 28 graden. Goedemorgen Willemijn, dit is London Calling. Maar het is echt niet alleen maar goud wat er blinkt voor het thuisland. Gisteren werden de Britse hockeyers afgedroogd door Nederland. 9-2 nog nooit vertoond. Ik heb nog altijd die 200 meter in de benen. Bolt, bleek en weird. De eerste drie plaatsen voor Jamaicanen. Wat een fenomenale prestatie. Nu het NOS Nieuws met Jan van der Putten.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 Dat centrum reageert op een pleidooi van ICT-beveiligingsbedrijf Fox IT. Dat vindt dat Nederland zou moeten terughacken... desnoods zonder toestemming van de autoriteit in het buitenland. Dan zouden vanuit het buitenland ook Nederlandse servers kunnen worden platgelegd... zegt het Nationaal Cyber Security Centrum. Het zegt dat minister Opstelten al werkt aan voorstellen om meer bevoegdheden te krijgen...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 hebben weer nog in het noorden wat wolkenvelden. Verder veel zon, het wordt 19 tot 22 graden. Morgen flinke zonnige periode, ook wat stapelwolken en 20 tot 24 graden. ANWB Verkeersinformatie. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam staat tussen Naarden en Knopendiemen 10 kilometer. Heeft te maken met een aanrijding met meerdere auto's. Bij Knopendiemen is de wisselstrook dicht en ook op de hoofdrijbaan is de linkerrijstrook dicht. Verkeer op weg naar Amsterdam kan beter omrijden vanaf Knopend Eemnes via Utrecht. Daardoor is ook wat vastgelopen op de A6 van Lelystad naar Muiden... voortknopend Muidenberg 2 kilometer. Op de A2 Eindhoven richting Utrecht bij de Alvetkerkdriel 2 kilometer. Dat was een aanrijding. daar zijn alle rijstroken weer open. En een nieuwe aanrijding op de A20 Gouden richting Hoek van Holland... tussen knopen de Brescheplein en Rotterdam Centrum 4 kilometer... zijn daar twee rijstroken dicht. Zometeen verder met de Radio 1 Sportzomer.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 Kijk op steunemma.nl. Robert en Brink. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Tommy Mollet, dat is de man die we straks pas na twaalf in de gaten gaan houden. Hij is onze outsider bij taekwondo. En we begeven ons in het financiële hart van Londen. Wat berken de mensen in de city van de Olympische Spelen en van de crisis? Hier zijn live vanuit Londen Willemijn Veenhoven en Felix Meerders. Nog meer financieel nieuws. De export van China is in juli veel minder hard gegroeid dan in de maand ervoor. De uitvoer groeide in juli met 1 procent. In juni was er nog een groei van 11,3 procent. Jeroen van IJzerloo is China-specialist van de Rabobank. Goedemorgen. Goedemorgen. Een verrassing voor u, deze cijfers? Ja, ik zelf kijk niet zo heel vaak naar maand-op-maand cijfers. Dus eh, het probleem is dat je eigenlijk wel aan ziet komen dat de exportsector van China zal gaan vertragen. Dus dat het uh, jullie cijfer dan uh, tegenvalt met slechts 1 Dat is, dat is inderdaad een forse tegenvaller. Mm -hmm. uh, maar overal ver, verwacht je wel dat het langzamer zal gaan. Ja, want China heeft ook last van de crisis. China heeft ook last van de crisis. Ja. Um, het komt ook met name uit de eurozone blijkt. De, uit de cijfers dat, uh, dat vooral die, uh, de groei naar de eurozone tot dat uh, tot stevig is uh, beperkt. Wij in Europa kopen gewoon te weinig Chinese producten. Wij kopen te weinig Chinese producten. Dat is het, ja. hoe, hoe, hoe speelt de Chinese overheid hierop in? Nou, de Chinese overheid probeert al een tijdje om het, uh, het groeimodel te gaan veranderen. Dus van een meer uh, exportgedreven en investeringsgedreven groei... naar een wat meer, uh, groei die meer gericht is op binnenlandse vraag. Mm -hmm. Ze proberen de, de rentetarieven te verlagen uh, en, en daardoor wat meer uh, binnenlandse vraag te stimuleren. Mm. Maar nu het met de export zodanig tegen zit, uh, wordt dat ook een lastig project. Waarom? Well. Omdat ze ondertussen ook bezig zijn met de machtsoverdracht intern. Mm -hmm. Dat duurt, uh, daar nemen ze een jaar voor en ze willen in dat jaar zeker zorgen dat er geen sociale onrust uh, gaat zijn. En dat betekent dat je niet echt de tijd kan nemen om je economie volledig in de transitie te gooien. Oké, okay, maar u zegt ook dat de, ze, de overheid probeert de binnenlandse consumptie wat meer te stimuleren. Maar dat wil ook niet zo? Nee, dat klopt niet zo. En dat komt omdat uh, in China is er uh, niet of nauwelijks een sociaal vangnet. Mm -hmm. Dat betekent dat mensen moeten sparen om te zorgen dat, uh, dat ze geld hebben op het moment dat iets misgaat. Nou, als je ziet dat de wereldeconomie aan het afnemen is, dat ook in China de groei afneemt... en dat de groeidoelstellingen van de overheid naar beneden zijn bijgesteld vorig jaar... dan weet ook de Chinese consument dat er mogelijk wat zwaardere tijden aan zitten te komen. En zullen ze dus meer gaan sparen in plaats van meer gaan consumeren. Ja, ja weinig sociaal vangnet, dus is het beter om gewoon wat geld op de bank te hebben... en dat geef je dan dus niet uit aan, nou ja, allerlei andere goederen. Precies, ja. Ja. Hoeveel last uh, is een beetje de vraag? Hoeveel last gaan wij in Europa ervan krijgen dat de Chinezen minder exporteren? Nou, het is een, China is de afgelopen jaren natuurlijk eigenlijk het enige lichtpuntje geweest. Als je gaat kijken naar 2009-2010 uh, was, was er in Europa en de, de Verenigde Staten uh, paniek, hè? De, ba de bankaire sector, maar ook uh, de groei viel zwaar tegen. De VS lijkt een beetje soms, af en toe, omhoog te krabbelen, maar de Eurozone is nog steeds uh, sterk in crisis. Dan hoop je dat China weer dat lichtpuntje kan zijn. Dat is het dan nu op dit moment niet. En dat is een tegenvaller, want ook de Europese exporten... bijvoorbeeld Duitsland heeft daar ook nog van geprofiteerd, van Chinese groei. Mm -hmm. Dat betekent dat die sector ook een, een, een tik gaat krijgen. Ja, en als Duitsland er weer last van heeft, dan wij ook. Ja, dat is een dat is een, een op één relatie, ja. Ja. Ja. Kortom, slecht nieuws ook voor ons dan. Ja, dat is geen goed nieuws, maar het is niet onverwacht. Want uh, nee. ook, het was al duidelijk dat ook in China, uh, dat China er ook last van zou gaan krijgen. Goed, Jeroen van IJzerlo, China-specialist van de Rabobank, dankjewel. Ik zat gisteravond met een paar collega's zat ik, te kijken naar de 200 meter. En daar waren een paar Jamaikanen. En die Jamaikanen uh, wisten dat wij Nederlanders waren... omdat ze dat zagen aan onze plakaten op de borst, weet je wel... die accreditaties om binnen te komen bij, ja. bij sommige wedstrijden als journalist... En die gingen toch uit hun dak. Logisch ook, maar jij kan uit je dak gaan... maar die Amerikanen, die, gingen werkelijk, uh, die sprongen op de bar. En bij de herhaling gingen ze toch nog even juichen voor Sjurani Matina. Maar ja, weer won Bolt in een fenomenale tijd, 1932. krijg het eens spierspanning als ik dit nummer hoor. Dat heb ik al lang niet meer gehoord, trouwens, uit 1983. Duran Duran. En ik zat onderwijl even net nog aan Felix voor te doen hoe ik dan juich... maar ik vond het niet zo heel erg geschikt, omdat hier... Het is nog een beetje vroeg, Felix. Je hebt gelijk. Je Misschien doe doe me te... niet. tegen ene doen we dat, het juichen. De Nederlandse hockeyman, het was natuurlijk gisteren... nou ja, het was een ongekende avond, een avond van superlatieve. en met een idiote score bereikten ze de finale van het Olympisch Toernooi. Groot-Brittannië werd maar liefst 9-2 verslagen...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 Ja, ik ben een rare gast, dus ik denk nu alweer aan uh, overmorgen. En, uh, ik heb wel de zorg nu dat ik twee... Uh, ik had het, we hebben met vier, vier wissels gespeeld, pas voor vijf, omdat Klaas snel eruit was. Dat ziet er niet goed uit. Goed, daar kan ik Timmy. Timmy kan daarvoor opgeroepen worden, maar ik hoop dat Mink ook kan spelen natuurlijk. Dus ik heb wel heel veel kracht gebruikt van die jongens. Nou, maar, want ik kon eigenlijk de wedstrijd maar met drie spelers uh, verder door. Drie wissels. En uh, ze waren zo enthousiast. Ja, ik wilde eigenlijk wat gecontroleerde spelen, maar ze waren niet meer te houden. Oh, laat maar even gaan. We zijn, ik denk zo fit dat we het wel... Uh, maar dat is dan ineens weer een puntje van zorg. Maar ik ben natuurlijk fantastisch blij dat uh, alles wat we gezegd hebben, uh, dat dat er gewoon uitkomt. Het was schitterend. Nederlands Elftal zoals het met name in de eerste helft speelde. Uh, absoluut, absoluut, absoluut. Maar nu aan jou de taak, en hoe moeilijk wordt dat, om de voeten op de grond te krijgen voor die finale? Ja, ja dat, dat is zo. Van de andere kant, uh, dit is wel, uh, ze snappen hem wel. En het zijn wel jongens die uh, het plezier straalt ervan af en die laten hem niet lopen. Ik, heb, ik, heb, ik denk niet dat we hem laten lopen. Het enige wat zou kunnen zijn, is dat we nu te veel kracht hebben gebruikt. Maar uh, dat is mijn enige punt van zorg. Maar mentaal uh, is het geen probleem. Je zegt net, Tim Jenniskens kan erin gehaald worden voor Klaas Vermeulen. Dat gaat gewoon gebeuren, want ja, er is iets gebroken. Dat, dus dat, ik dat, denk dat, denk dat ik heb ik begrepen. Ik, ja. Maar dan is er echte zorg over Mink van der Weerde, denk ik. Want die voet werd ook goed geraakt. Ja, ja ik vond het eigenlijk een hele slechte beslissing weer van die scheidsrechter. Ik vond die Gentles niet goed trouwens. En uh, uh, ja, hij, hij, hij kan het gewoon niet aanklaar. En uh, dat was gewoon, die gasten dat erbij is, een kaart moeten krijgen. En, hij, en hij, ze krijgen een vrij mee. Wat, hoe gekker kan het zijn? Maar ja... Uh, dus dat, en, ik, en dat kan me allemaal niet zo verschillen. Maar wat natuurlijk wel iets kan schelen als een speler voor mij uh, zo in elkaar geknald wordt. En, dat, uh, ja, dat, uh, en dat wat is, is er met soort. die voet? Heb je daar iets over gehoord? Nee, ik weet weinig nog. Dus ik, ik moet, ik ga, we gaan wel een foto maken. En uh, dan hoor ik het wel. Ja, ik, ik, ik laat het over in handen van de mensen die er echt verstand van hebben, Geert. Wordt het een uh, Nederland-Duitsland, paal ja. Wordt weer een hele echte, hè? Ja, echte het, wordt een mooie, het wordt een mooie, maar het is nu andersom. Zij zijn bang voor ons, denk ik. Dus, uh, maar je geniet hard. toch altijd van dat soort wedstrijden? Hoe, hoe spannender, hoe beter, hoe mooier. Dus uh, nee, laat ze maar komen. We zijn er klaar voor. Dat heb je gezien. Bondscoach Paul van As. Morgen dus is titelverdediger Duitsland de tegenstander van zijn ploeg. Terwijl heel Groot-Brittannië in de banners van de Olympische Spelen... kun je met de metro op tien minuten van het Olympisch dorp... in een totaal andere wereld terechtkomen. De wereld van de city. Mark Rovers werkt al jaren in dit financiële hart van Londen. Weet er alles van. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Meneer Rovers, uh, hoe laat staat u s'morgens op? Hè? Hoe laat begint u? Het zijn twee vragen en één antwoord. <laughs> nou, ik sta op een kwart voor zes en dan begin ik eigenlijk ook een beetje. Hè? Want het lezen begint in de trein en uh, ja... Op kantoor ben ik dan tien of zeven, om en erbij. U moet zo vroeg beginnen van uw baas? Uh, een beetje van mijn baas en vooral ook van mezelf. Vind ik vind wel lekker, een beetje voor de drukte. En dan heb je even tijd om het uh, nieuws allemaal een beetje uh, op te pakken... Uh, wat er overnight is gebeurd. Maar vanochtend kon u rustig hier naartoe komen? Ik, uh, ik ben vanochtend even, even weggeglipt. Ja. ja. ja. Goed, Heeft... U was al op het bureau, hè? Ik ben op even op kantoor. kantoor geweest. Oh ja? Ja. Ja. Ja. Even, even wat dingetjes nagekeken... En, uh... nee, wat ik zei tegen u, van uh, goed dat u hier zo vroeg bent. Oh nee, <laughs> ik zat al op nee. kantoor, geen probleem. Heeft u nog nee, wat beleggingjes gedaan vanochtend? Transacties? Uh, nee, dat nog niet. Maar ik heb wel nog even met de traders uh, gepraat. Heel veel wat dingen die we gisteren hadden uitstaan. Die de handelaren. De ja. ja. En uh, ja, de, die waren, waren positief gestemd voor vandaag, of is het een rustige dag? Uh, het zou een beetje een rustige dag moeten zijn, maar uh, Azië was iets, iets lager. En uh, ja, jullie hadden geloof ik ook iemand die wat China, over China vertelde. Ja. Al. De groei is spectaculair afgenomen, zelfs min. Maar het gaat over een maand natuurlijk. Dus, en het werd, werd verwacht. De export. Ja, de export. Uh, daar gaat het mis mee in China. Omdat er in Europa natuurlijk weinig afzet meer is. Omdat hier crisis is. En dat merkt u ook. Ja, die, die crisis dat is een uh, fenomeen wat we al jarenlang kennen natuurlijk in de City. Uh, wat dat betreft heb ik een ijzersterke timing gehad. Ik ben ook we vijf jaar geleden begonnen. Hè? En dat uh, vanaf dat moment is een beetje de crisis begonnen. Nou, nou krijgen wij een beetje het idee in Nederland... dat het, uh, bedoel, wij zitten nog wel midden in de crisis... maar al die verhalen over nou ja, de bankiers die daar over straat gaan... en half uitgescholden worden, dat dat wel een beetje voorbij is in Londen. Wat, wat merkt u dagelijks nog van de crisis? Nou wat je wel merkt is de stemming is bedrukt en die blijft bedrukt en, en wat je ook wel merkt is dat er regelmatig, maar dat is dan vooral aan wat wij dan noemen de sell site investment banks, dat dan ook regelmatig mensen ontslagen worden. En dat is een, een continu proces. En gaat het dan van vandaag op morgen dat ontslag? Dat gaat heel snel ja. Hoe werkt dat? Nou ja mensen die worden, ik ken verhalen, mensen die worden naar boven geroepen bij, uh, bij de baas en die krijgen te horen dat ze wat ze noemen redundant zijn of en die staan een half jaar later buiten. En die mensen werken op contractbasis dan? Uh, nee joh. De, de is... Of contractbasis, ik bedoel. Dat zijn niet, niet tijdelijke contracten of iets dergelijks. Dat, ja goed, binnen Als je een jaar... toch een vaste baan hebt, kan je toch niet zomaar van opstellend sprong uitgedonderd nou ja, worden? Of kan het hier wel? Dat kan hier wel. Binnen een jaar heb je misschien je drie maanden opzichttermijn en krijg je nog drie maanden salaris... Uh, Werk je langer dan een jaar, dan, dan wordt dat meer. U kent wel ja. mensen die het niet zagen aankomen, die even boven bij de baas op bezoek ja, moesten? Ja, dat was een heel recent verhaal. hoe ja? ja. ja. ging dat? Gaan er maar tijd in de afloop? Nou, nee, mensen, in zekere zin, mensen zijn hier ook wel hard, denk ik. Zeker in de city. En, en, en er is wel een beetje de fire, de hire-and-fire mentaliteit... Ja, de, de bazen zijn hard, maar de werknemers die Ja, de werknemers schrok. ook wel, over het algemeen. Dus diegene ja. die liep vrolijk met zijn nou ja, computer vrolijk, naar buiten? Nou ja, vrolijk is niet echt het goede woord, maar eh, ja, er worden geen tranen met uitgevoerd. Nee? Eh. En kunnen ze het Ik leiden? Denk, het eerste telefoontje is niet met de psychiater, maar met, met de advocaat, eh, over het algemeen. Mm. En ze hebben genoeg geld in de afgelopen tijd vergaten... dat ze het nog een tijdje kunnen uitzingen? Ja, goed, dat weet ik niet. Maar meestal wordt er een paar algemeen? maanden betaald. Maar ja, goed, het probleem is natuurlijk wel... Die mensen worden ontslagen op het moment dat, er, dat, dat het een slechte tijd is. Dus, moet uh, u niet bang zijn voor uw baan? Ja, helemaal zeker bij nooit. Ik ben niet zo lang geleden geswitcht. Dus uh, het, het, het, het kan vrij makkelijk. Maar ik werk zelf wel, moet ik zeggen, niet aan de investment banking kant... maar aan de... Aan de beleggingenkant. En ja, goed, dat is, dat is iets minder wild west. Nou ja, als je ziet hoe de beurzen nu dan keer gaan, dan vind ik dat ook wel wild west. Ja, ja, ja beurzen, dat, uh, aandelenbeurs, maar ik werk zelf aan de obligatiekant. Ja goed, daar heb je natuurlijk te maken met uh, Spanje, Italië en, en obligaties van die landen die bewegen net zoveel als aandelen momenteel. Dus, uh, Kunt ja. u iets vertellen over um, de, de sfeer nu in de city? De, de, het is wat minder crisis dan laten we zeggen een half jaar of een jaar geleden, maar wat, hoe is dat tussen de werknemers? Hoe gaat dat? Ja, het is niet op een kommer en kwel ofzo. Het is, het is, uh, ik kan me voorstellen, plaatsen waar, waar echt mensen, waar ontslaggronden zijn, daar is de dus sfeer bedrukt, maar... Ja, er is ook wel een beetje een, een sfeer van, uh, ja, business as usual. Hè. En wat betekent dat dan? Ja, je begint s ochtends in je werk en je doet je werk zo goed mogelijk. En ja, mensen hebben ook wel plezier met elkaar hè, in, in, in een team. Dus, uh, en, en, en als het mooi weer is, dan staan er nog steeds voor de pub, staan er nog steeds mensen samen een biertje te drinken. Dus, uh, Juist! Uh, ja. Nou, ja, misschien nog wel meer dan voorheen. Ja. Nee. De financiële wereld is toch een wereld waar heel erg minzaam tegen aangekeken werd. Merkt u dat op momenten die op familiefeestjes, uh, nou, of bij familiefeestjes niet, maar op andere feestjes zal vertellen: hey, ik werk, uh, ik werk in, de, in de city? Nou, het is wel grappig, want toen kwamen we zaterdagavond was ik met mijn vrouw naar het Olympisch Stadion, naar het Atletiek geweest. En dan reizen we terug en dan kwamen we in de trein in gesprek met, uh, met een aantal Engelsen. En er was een erg leuk gesprek, maar op een gegeven moment ging het over, wat doe je dan? En ja, zeg je, ja, ik werk in de financiële wereld. Oh, you're a banker. Ja, dan. Dus... Uh... Ik, ik, ja, het, het heeft wel een stichtbaar. De strop hingen om je nek. Ja, zo'n beetje wel. Ik geloof dat na politici nu ook bankers het meest gehate volk in de UK is. Dus, ja, en, dat, en dat merkt ja. u dus nog steeds? Dat neemt niet af, langzaam, dat gevoel. Nee, maar de Engelsen tegelijkertijd, weet je, het is niet echt in de zin van... het is niet hatelijk of zo. Het is, met humor? Dat is ook wel met humor, met Engelse humor, ja. Dus u gaat ook naar wedstrijden van de Olympische Spelen toe? Ja, ik probeer dat wel. Ja. Ja. Ik, uh, Wat vond u tot uh, nu toe het mooist? Ik vond archery, boogschieten, vonden we echt geweldig, op de Lourdes eh, zijn de mooie, mooie plek ook, hè? Hij is een prachtige plek ja. en het, eh, qua sport gewoon die, die, het niveau, hè, die mensen die schieten van 75 meter, je kunt het doel nauwelijks zien en ze schieten bijna alles in de roos. Ja, het is echt fantastisch en, en een mooie sfeer. Ik vond, uh, ja, atletiek, uh, zaterdagavond, uh, Engels gingen helemaal uit hun dak natuurlijk, wat er toen uh, gebeurde. Drie goud medailles? Uh, uh, ja. Ja. ja. Prachtig. En, nou we gaan uh, vanavond nog naar het worstelen kijken. Dus uh, echte Olympische sport. Worstelen? Sporten. Ik zou naar hockey ja. gaan. Ja. Als jij een kaartje hebt. <laughs> we zitten Gaat de Felix stelpen. even regelen. We blijven nog even zitten. Maak-overs. U luistert naar de Radio 1 Sportzomer. Ik, Ik neem je mee. Ik neem je mee. Nee, niet mee. zingen. De Oranje Zomer. Ja, die oranje show komt weer van de Wilgenplas in Maarsen. Daar komt hij altijd vandaan. Uh, u weet waar Maarsen ligt? Nee? Zeg je nou dat tegen maar... <laughs> mij? Ja, dat ligt tegen Utrecht <laughs> nee, aan. Nee, geen idee. En vandaag staat, let wel, het damesvissen op het programma. En de mannen, Ad en Gerard, die hebben het er heel druk mee. Ja, het is gewoon die, die, die goede mp3-speler die in die koffer zit. Die is eruit. Waar is die dan? Ja, Als uh, jij het weet? Gerard, wat hebben jullie het druk? Normaal rennen de vrouwen, maar nu is het de beurt aan de mannen. Inmiddels zitten alle vrouwen aan de waterkant en heeft At een mededeling. Alleen de apparatuur die werkt nog niet optimaal. Goedemiddag, ben ik daar te verstaan? Hola, En pecolosos, porque si de del pato. Si, pronto. Dames, hierheen komen. Over 15 minuten begint het damesvissen. En dat is op een van de kreekjes op het park. Maar wat de vrouwen niet weten die allemaal aan de kant al klaar zitten met hun mannen... want die moeten natuurlijk helpen bij het vissen... is dat de organisatie een groot vlot midden op het water heeft gelegd... waar alle vrouwen op moeten gaan vissen zonder hun man. En Tini heeft gelijk al een probleem. Er moet zo'n domme dan zitten. Daar hoort toch toch ook wat aan te zitten? Ik snap toch een reet van, ja? Ja, maar klaar hoor. wordt het altijd gedaan, hè? maar nu moeten we het zelf doen. Wat moet het, nou, ja. het hiermee gebeuren? Staat er geen moe aan, ik. Gelukkig staan er twee mannen op het vlot, want er breekt al lichte paniek uit. Dabbetje, wat is het dobbetje aan? Nou, het heb je ja. toch nu? Oh, ik heb ook een topje nou. Volgens ja. mij doet okay. het niet? ik heb een licht dobbetje. Engels in elkaar, vissen maar. Oh nee. Eerst aas. Yo, geef die maai eens aan. Ze zijn mooi maai, hoor. Ze zijn gewoon dood, man. Ja. Maar kijk, ze doen niks. Ga je ook die maai er aan doen? Ja, ik eng. doe je eigen maar, er maar aan. Ja, dan weet je zeker dat je niks aan Gelukkig... Loopt alles crescendo, volgens Gerard. De meiden hebben het verschrikkelijk naar de zin. Het gaat hartstikke goed, als ze ja. uit te drogen hier. Ja, maar drank komt erop. Dan gaat dat vis ook beter. Ja. Dan kan het niet meer stuk vandaag, toch? Kijk eens, in die, die, die blije mannen aan de waterkant. Drank of niet? Tini, het is leuk, oh. hè? Wat een gedoe, hè? Nou, het is dus mijn sport, is het niet, hoor. Hier wil ik helemaal zenuwachtig gaan. Hou die die word je gek van. Tini, als het vissen gewoon niet lukt... Dan maar, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. oh oké okay, dames. Uh, oh uh, oh dit was het nu voor vandaag. Jullie mogen stoppen met vissen en komen allemaal naar de kantine. Er wordt nog wat gevangen, maar het is vooral veel lachen en gezelligheid. De prijsuitreiking in de kantine, maar eerst een optreden van Jeffrey Tanner. Is. Tussen team en de organisatie ontstaat daarover nog even een kleine discussie. Jij zegt 1 centimeter minder. Ja. En, en, en wat houdt dat dan in? 1 centimeter minder? Nee, ben daar jouw? je bent jou? bent. niet goed rekenen, maar... Ja, 1 ja, centimeter minder had vins. net het verschil uitgemaakt of je wel of niet mee had gevist. Oh, Jij, vroeger. Ja, je had nog geen. In, in we alleen de het gaat eigenlijk om niks deze hele middag. Maar er wordt verschrikkelijk veel gelachen en het is hartstikke gezellig. En last but not least, even naar de staarkarifen nog van Piet IJska... voor de dagelijkse Olympische kijktip van de Nederlands kampioen... 400 meter hardlopen uit de jaren 50. Ja, we krijgen weer medailles en dat is met het zeilen. Voor de 470 meter klasse Lopke Berkhout met Lisa Westerhof. Dan krijgen we de hockey... De eh, dames die moeten in de finale tegen Argentinië. En dat, de mannen krijg je de x 100 eh, eerste ronde estafette Daar zit het Nederlands team in en dat is heel goed. En dat doet Martina mee dan. Dus die hebben ook kansen. Vandaag is weer een fantastische sportdag. Jullie moeten zeker gaan kijken. want een deskundige blijft het toch eh, goed om te horen. Het is bijna half elf Hier is het nieuws door Jan van der Putten. De KNVB verzet zich tegen de gevolgen van de crisisheffing. De voetbalbond overweegt zelfs juridische stappen tegen de staat. De crisisheffing is een van de maatregelen uit het Vijfpartijenakkoord. Er is een extra belastingheffing van 16% opgenomen voor salarissen boven de 150.000 euro. En volgens de KNVB worden de clubs in het betaald voetbal onevenredig zwaar getroffen door die heffing.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 In het zuiden van Afghanistan zijn drie Amerikaanse militairen doodgeschoten... door een Afghaanse politiecommandant en enkele agenten. Volgens een Afghaanse functionaris werden ze in de val gelokt. De politiecommandant had de Amerikanen uitgenodigd voor een diner... en bij aankomst werden ze doodgeschoten. En Tena stopt voorlopig met het bellen van patiënten... over hun incontinentieproblemen. De fabrikant van incontinentiemateriaal gaat eerst eens overleggen... met alle betrokken partijen na kritiek die gisteren losbarsten... over dat belgedrag. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB verkeersinformatie: Door aanrijdingen staan er files. Onder meer op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Naarden en Knopendiem 12 kilometer. Tussen Muiden en Knopendien is de linkerrijstrook dicht. Ook de wisselstrook is dicht. Verkeer richting Amsterdam kan beter omrijden vanaf knopend 1 les via Utrecht. Daardoor is we ook wat vastgelopen op de A6 vanuit Lelystad naar Muiden voor knopend Muidenberg 2 kilometer. Op de A16 Breda richting Rotterdam voor het De bresseplein 2 kilometer. Heeft te maken met de aanrijding op de A20. In de Gouden richting Hoek van Holland. Tussen Rotterdam Prins Alexander en Rotterdam Centrum 5 kilometer zijn daar twee rijstroken dicht. En door de werkzaamheden op de A50 Arnhem richting Os. tussen heter en knopende Ewek 7 kilometer. Dit is de Radio 1 Sportzomer. De teleurstelling van de teamcampus Vos en Sint. Nicolaas. Claire Verhagen, de hockeyster die op het laatste moment afviel voor de spelen. Eerste territoriumstrijd in de Japanse zee. De president van Zuid-Korea heeft zich de woede van Japan op de, op de hals gehaald. De oorzaak is zijn bezoek aan de Dokdo-eilanden vanochtend. Japan maakt ook aanspraak op deze eilanden die in het Japans Takashima heten. Consponent Karen S. Eshuis, um, ja, die twee landen die claimen al jaren dat de eilanden van hen zijn. Waarom brengt de Zuid-Koreaanse president nu op dit moment een bezoek? Ja, het lijkt inderdaad wel een uh, provocatie... En vanmiddag is hij in een helikopter uh, naar een van de twee eilanden, of eilandjes mag ik wel zeggen, gevlogen. En ja, de officiële reden is ter promotie van natuurbehoud. Maar de werkelijke reden lijkt dat hij zijn populariteit thuis in Korea wil oppoetsen. In uh, juli werd namelijk zijn broer opgepakt vanwege fraude. En ze zitten in een verkiezingsjaar daar. In december uh, wordt er opnieuw gestreden om de hoogste post. Maar uh, Limon Bak kan niet zijn koos worden, maar toch wil hij natuurlijk zijn populariteit wel... Uh, doen groeien. Ja, en dat kan door middel van naar een eilandje afreizen en het daar over de natuur te hebben? Nou ja, inderdaad, om in ieder geval een duidelijk statement naar buiten te maken dat hij strekker en krachtige leider is en dat het eiland toch echt ja. bij Zuid-Korea hoort. Maar die eilanden, dat, dat begrijp ik, zijn niet meer dan een paar rotsen. Waar maken ze zich druk over, zou je zeggen? Inderdaad, het zijn echt twee hele kleine bulten, kun je wel zeggen. Het ene eiland is zo uh, rotsachtig dat je daar überhaupt niet komen kan. Het andere eiland, daar wonen echt een handjevol vol vissers en dan alleen maar in de zomermaanden, omdat je daar in de winter ook niet kan zijn. Dus ja, je kan je afvragen waarom hebben ze er dan zo'n strijd om... En dat heeft echt alles te maken met, um, ja, met dat het exact op de grens ligt in de territoriale wateren. En dat Japan tussen 1910 en 1945 Korea bezette. Dus deze claim, die, uh, beide landen claimen al gewoon heel erg lang het recht op de eilanden. En vanuit historisch perspectief ligt zo'n territoriale claim dan erg gevoelig. Ja, nou ja, en nu was hij daar dus, de president van Zuid-Korea. Um, wat gaat de Japan doen? Hoe gaan ze reageren? Of hoe hebben ze gereageerd? Ja, het, stekker nog inderdaad, Japan heeft vanochtend meteen een verklaring doen uitgaan dat ze bezoek afraden, ten strengste, ze noemden het extremely regrettable, als um, Limonbak die kant op zou gaan. Want anders? Dus het is, afwa het is ja, afwachten wat nu de consequenties zullen zijn. Um, Japan, en zowel als Kleine Korea, klimmen gewoon beide dat die eilandjes van hun zijn. Maar en, nou ja, dreigen ze met, met ja, ik weet het niet, handelsboycotten, dat soort dingen? Nou, beide landen hebben inderdaad een, een sterke relaties en handelsrelaties met elkaar. Dus uh, ja, wat de gevolgen daarvan zijn, zo vaart zouden het 1, 2, 3 militair gezien uh, niet lopen. Maar goed, dat blijft natuurlijk gissen. Uh, wat uh, de handelsrelaties kunnen zeker een deuk oplopen. Dat uh, zullen we moeten zien. En wat we ook moeten afwachten is dat het toevallig vanavond bij de landen in Londen tijdens het voetbal... in strijd om Olympisch brons tegenover elkaar strijden. Dus uh, nou ja, kijken of het daar nog invloed op gaat hebben. Dat wordt nog een uh, mooie strijd dus. Is het trouwens is het leuk daar, die Dokdo-eilanden, ben je er wel eens geweest? Ik, ik ben er nooit geweest, het is ontzettend klein, maar het ziet er prachtig uit. Dus die officiële reden van ter natuurbehoud. Klopt wel. Het ziet er echt een waanzinnig uit. Ja. Ja, Karel Eshuis, dankjewel. Tijd voor tijd. De quiz staat weer klaar op de site. En ditmaal vragen we u te voorspellen wat de winnende tijd is Bij de mannen 10 kilometer zwemmen. Dus hoe lang. Zwemmen de mannen in open water over 10 kilometer. Ik heb even opgezocht ho hoe lang Maarten van der Weijden erover gedaan heeft. Die in één keer als een duveltje uit een doosje een gouden medaille won. Bij de vorige... Medaille zeg ik het ook. Medaille, hoorde je dat? Mm. Bij de vorige 10 uh, kilometer in open water. En, en, en daar ja, baseer ik mijn voorspelling een klein beetje op. Maar ja, ik kan er natuurlijk enorm naast zitten. Dus wat is de winnende tijd bij de 10 kilometer zwemmen van de mannen? Maar wat Stuur was dat in, nou bij Maarten van der Weijden dan? Uh, een uur, 51 minuten en 51 seconden, zeg ik. Maar als ik lieg, dan heb ik iedereen op een dwaalspoor gedacht. Stuur de inzending in op radio1.nl en maak dan kans op het altijd werkende en goedlopende Radio 1 Sportzomerhorloge. Muziek. het volle bos meegezongen door de gast die hier zit, Mark Rover... en uh, door Wilmijn. Het was ook een enorme hit hier, toch, in Engeland? Mark? Ja, ja, het was echt een grote hit. En, uh, meerdere versies. Ja, ja, ja. ja. En, en het je het hebt hier vrouw. bepaalde radiostations, zoals uh, Capital. Mijn jongste zoon is er helemaal gek van, dus... Uh... Gauthier, zo oh, heet ja. hij, heeft hij zich genoemd althans. Want hij heette het echt gewoon Wouter de Bakker. Hij is in Brugge geboren, maar niemand weet dat meer. Hij zelf in ieder geval niet. Eh, want hij verhuisde op twee jaar leeftijd naar Australië. En daar is het allemaal voor hem begonnen. De Olympische tienkamp is op een behoorlijke teleurstelling uitgelopen voor de twee Nederlandse deelnemers, Ilko Sint-Nicolaas en Ingmar Vos. Ze deden eigenlijk geen moment mee in de top van het klassement en eindigden na tien onderdelen als respectievelijk 11e en 21e. Gio Lippens ving het moe gestreden koppel na afloop op in de gangen van het Olympisch Stadion. Ilko, ben je blij dat het erop zit? Heel blij. Het ja. was een uh, flinke leidingsweg. En, uh, ja. Na ik had ik echt zoiets van, uh, altijd alsjeblieft klaar zijn. Polstok, daar wil ik je wat over vragen. Wat was je eigenlijk aan het doen met die Chileen? Want je legde hem op 55. Je maakte er toch geen wedstrijdje van? Tuurlijk het is het een wedstrijdje, maar uh, kijk, weet je, ik had niks meer te verliezen. Dus uh, de wind was goed en ik voelde me best wel oké okay nog. Uh, ja, ik denk dat ik de motivatie moest hebben van de hoogte. Niet uh, omdat ik zo goed in de wedstrijd zat. Dus, uh... Het was niet nodig om die punten te pakken op dat moment. Nee, kijk, als ik het vertelde als ik, drie keer... oh, ik, ik kon niks meer doen voor het klassement of zo. Uh, na mijn mislukte discus. Dus ja, 15 toen 530. en dat was zo ruim. Ik dacht dan maar 5,50. Discus is gewoon helemaal uh, verpest eigenlijk. Uh, Eerst was ongeldig en de tweede en de derde mist ik helemaal. En die, die duiken dan als een pannenkoek de grond in. 32 meter, laat ik 10 meter liggen op wat ik normaal zou moeten werpen. Dat is 200 punten. Ja, dat maak je niet meer goed. Teleurgesteld? Zwaar teleurgesteld? Zwaar teleurgesteld. Kijk, je hebt niet altijd de, de, de perfecte twee dagen die ik hoop te hebben. Dus het kan gewoon tegenzitten. Ja, de discus was dan helemaal verprust, maar... Helaas waren dit niet mijn twee dagen en uh, ja, dat, dat kan gebeuren, dan is het vervelend. Als het op de Spelen gebeurt dat je eens in de vier jaar kans hebt, dan is het heel erg vervelend. Dus heel teleurgesteld, maar uh, toch doorgevochten en een Olympische Spelen wil je toch afmaken. Ingmar, jij had gisteren ook een beetje de smoor erin en ik denk dat je na vandaag niet veel vrolijker bent. Nee, dat klopt. Uh, ik moet zeggen, na het rondje lopen net uh, met de hele ploeg en uh, of tenminste met het hele uh, gezelschap begin ik was eigenlijk echt te begrijpen hoe speciaal het allemaal is en dat het wel begint door te dringen dat je wel op de Olympische Speler bent. En, uh, dat zei ik ook tegen Ilko, we waren allebei natuurlijk heel erg uh, teleurgesteld en op een gegeven moment zei ik ook tegen hem ja goed, uh, volgens mij is dit wat ze bedoelen met genieten. En ik heb ook wel erg genoten van het laatste stuk en, uh, ik heb de 1500 dan uh, ja, misschien niet zo hard gelopen als ik dat, dat ik kon misschien, maar mijn benen zaten al na 600 meter vol en, uh, ja. Na 600 meter is het eigenlijk een soort van waas geworden tot en met de finish. En uh, ja, ik heb nog nooit zo slecht gelopen op 1500, maar uh, ja, na twee zulke da dagen van, uh, ja, laten we zeggen, acht uh, tegenslagen, dan uh, wordt het steeds moeilijker om je op te peppen. En uh, ja, goed, uh, het blijft heel speciaal. En ik ben naar de Spelen geweest. Het is een select groepje wat daarheen mag en wat kan presteren. Daar, uh, ja, goed, daar hoor ik dan nu nog niet bij. En was er was ook nog een Belg in het tienkamptoernooi... waarvan wij ons afvroegen wie is Hans van Alphen. Maar dat waren de niet-tienkampkenners Hans. Want nu weten ze het allemaal, hè? de nummer vier van de Olympische Spelen. Ja, klopt. <laughs> ik dacht nou gut, dus dat misschien iemand wel wist wat dat Eelco cool tweede was. Maar uh, ja, goed, vierde op de Olympische Spelen, ja, daar ben ik uiteraard uh, heel tevreden mee. Ook al zit hij natuurlijk heel kort bij het podium... Maar met tweede dag, ja, hier en daar was het iets minder. Maar goed, ja, ik eindig na drie, uh, drie heel straf atleten. Ja, als ik daar uh, als vierde mag eindigen, dan ben ik daar toch wel tevreden mee. Had jij verwacht dat het nog meer een strijd zou worden met en Nicolaas Bijvoorbeeld om die vierde plek? Um, ja, maar na dag één uh, was Elkos iets minder bezig. En ja, helaas voor hem is het een beetje op die laan verder gegaan deze dag. Dus uh, ja, ik had wel door dat het niet meer echt uh, voor mijn concurrent was... Wat uiteraard jammer is, want ja, ook een klasbakken en uh, heel veel potentieel. Ingmar Vos en Eelco Zin Nicolaas met Geo Lippens. Bij ons nog altijd Mark Rovers. Hij is beleggingsspecialist, werkt in het financiële hart van Londen. En uh, weet het een en ander van de aandelenuitgifte van aandelen van Manchester United op de Amerikaanse beurs. Dat vind ik bijzonder dat een Britse voetbalclub aandelen uitgeeft op een Amerikaanse beurs. Hoe zit dat? Ja, het is niet zo uh, uitzonderlijk hè. Een, een, een voetbalclub hier is, is, is zeker Manchester United wordt gerund als een bedrijf. Nou goed, ik, ik, ik kan je vertellen wat ik zelf van de Bloomberg uh, heb afgehaald, maar ze hebben blijven voor 233 miljoen hebben ze de, de aandelen geplaatst. 14 dollar per aandeel. Een beetje lager dan de originele range, hè, waarbij ze op 16 tot 20 dollar blijven hadden. Ze, in hadden, zes... ze hadden op meer gerekend. Ze, ze hadden wel op iets meer gehoopt. Ja. Misschien zijn ze een beetje voorzichtig geworden na het Facebook-debakel. Ja. En de, de Manchester United is, is een club die is in handen van de Glazer family. En die Glazer family heeft dus... Bijna al die aandelen allemaal, behalve die paar die ze nu hebben uitgegeven in, uh, in de Verenigde Staten. Ja, er is 10% verkocht, maar blijkbaar hebben ze maar 1% van de zeggenschap, uh, die 10%. Dat kan zo geregeld worden. Dat kan zo geregeld worden. En wat moeten die ja, Amerikanen ja. met uh, aandelen in Manchester? Okay, ze zullen niet de liefdadigheid <laughs> doen, dus uh, ik denk dat ze er geld mee hopen te verdienen. Ja. Ja. Zo, zo groot is, is Europees voetbal toch niet in Amerika, dacht ik. Uh, of, nee, of, of, maar maakt ik maakt dat helemaal niks uit? Uh, nee, ik denk niet dat dat ze echt veel uitmaakt. Uh, ik, ik denk dat ze echt... Ze hebben gekeken naar bedrijven. En dit zal bijna bij op professionele partijen geplaatst worden. En die, die, die kijken naar wat ze verwachten dat het opbrengt. Het is een merknaam natuurlijk, hè? Manchester United. Het is een merknaam, merchandising. Daar gaat het allemaal ja. om, voornamelijk. Maar de, de, de verkoop van de aandelen is dus tegengevallen. Nou ja, en, en Manchester United heeft een enorme schuld. Dus we hebben een gedeelte van die schuld kunnen wegwerken. En zeer binnenkort, uh, nog, nog een paar jaar... en dan moeten al die clubs schuldenvrij zijn. Dat soort zaken gebeuren in de voetballerij. Hm. Maar we hadden het net even over, uh, even afgezien van alle financiële werk dat je doet... gewoon over het leven hier. Want jij werkt hier natuurlijk als Nederlander al, al jaren in Londen. En... Nou valt ons wel op, maar dat valt iedereen wel op. Dat die Britten zo ontzettend anders zijn. Um, veel beleefder. Wat merk jij daarvan? Nou, je merkt dat aan veel dingen. Je merkt het in de supermarkt bijvoorbeeld. Wij moeten altijd weer wennen als we in Nederland zijn. Als mijn vrouw bij de Albert Heijn komt... Uh, dan moet je snel zijn. En als je niet snel bent, dan, dan worden je boodschappen... wijs van spreken, die worden van de band afgeduwd. Uh, terwijl als je hier uh, naar de wetro's naar de gaat... Uh, nou, dan vragen ze, moeten we je helpen met inpakken? Uh. Nou, ik, ik, ik stond laatst in de, nou ja, weet ik veel... een of andere supermarkt. Ik kocht maar één ding. Ik denk dat ik daar acht minuten heb gestaan. Ik heb me kapot geërgerd. En ik dacht al, mijn stel je niet zo aan... Maar, het is wel heel opvallend traag. Ja, het, het, ik, ik, ik begrijp wat je bedoelt. Als je bij een postkantoor staat en je wilt iets snel, snel gedaan hebben... En... Ja, goed, of je wilt een drankje bestellen. Het, het, het, ja, goed, het, het, het, het, het kan ook wel eens frustrerend werken. Dus ja. Dat vroeg ergens uh, inderdaad ook wat. En uh, de mensen waren heel behulpzaam. Ze hielpen mij, ondertussen stonden er vijf, zes mensen achter mij. En maar ze waren ongeveer uh, een kwartier, twintig minuten met mij bezig... terwijl het ook in drie minuten gekund had. Ja, ja. Een beetje overbeleefd. Maar ja, vandaar misschien ook dat ze Q als nationale sport hebben uitgevonden... In de rij staan. En <laughs> daar heeft niemand een probleem mee. Sterker nog, ik was dus pas toen we naar, naar, naar uh, Lords gingen voor uh, de archery. Moest je in een rij staan. Er staat een rij van honderd meters buiten om binnen te komen. Er waren dus mensen die stappen tussendoor in een taxi en die, die schuiven in in de rij. En er komt echt van drie kanten, worden ze op de schouders getikt om toch vooral achteraan te sluiten. Want... Dat zijn waarschijnlijk buitenlanders. Dat waren dus ook buitenlanders, ja. ja. Heeft u er zelf ook ervaring mee gehad op het moment dat u hier voor het eerst in Londen rondliep? Ja, toen ik hier in het begin kwam, want ik, ik, ik, ik zet mijn fiets op het station. Die zet ik die kun je binnen op het perron neerzetten. En op een gegeven moment uh, wil ik met mijn fiets naar buiten, er staat een poortje open. Dus ik, ik knalde met mijn fiets doorheen en... Dan word ik ook even mijn schouder getikt en erop gewezen... dat er twintig mensen aan de rij staan aan de zijkant... Uh, die, die, ja, die aan het wachten waren tot ze door het poortje konden. Uh, zijn er ja. meer verschillen tussen Engeland en Nederland? Uh, pindakaas wordt altijd genoemd, een hagelslag... wat uh, Nederlanders in het buitenland niet kunnen krijgen. Zijn er nog meer opvallende kenmerken van de Britten... waarvan u zegt, ja, daar moet je echt hiervoor zijn? Ja, nou ja, ja de humor wordt vaak gezegd, maar, maar ja, dat, dat is wel iets. En ze... Ze nemen zichzelf vaak niet zo heel serieus. En, en ja, Londen is gestrest. Als, als ik in Londen kom, loop ik altijd twee keer zo hard als wanneer ik uh, terug buiten Londen ben. Ja, buiten Londen, mensen zijn ook echt wel beleefd en hebben echt wel een beetje tijd. Ja. En, uh, ja. en De, zegt... de slagen die spreek je ook echt even aan. Maar verandert het? Nou, de Engelsen zelf vinden wel dat het achteruit gaat, ja. geloof ik. Dat... Ja. De normen en waarden gaan hier ook achteruit. Ja, de beleefdheid, de omgangsvormen. Dat, ik geloof dat ze zelf dat gevoel wel hebben. Maar voor ons gevoel staan die eigenlijk altijd nog wel op een, op een, op een behoorlijk hoog niveau. Dus ik... ja, en, en, maar heeft u dan niet... Want, u woont hier al een tijdje, u bent eraan gewend. Of denkt u nog wel eens van... Nou, ik, ik ben er toch nog niet helemaal aan gewend. Ik erg me er toch wel een beetje aan. Ja, en hier bedoel ja, ik... Ja, dat alles zo traag gaat. Ja, daar ben ik nooit helemaal aan. Nee, dat, uh... En nu gaat, gaat u morgens met de metro naar de city. Want u zegt op het moment dat ik met de auto zou gaan: dat, dat, dat is godsom mogelijk. Is dat juist? Ja, voor mij wel. De auto is geen alternatief. Nee? Je zit met erheen rijden, je zit met parkeren. We zijn wel eens een keer toen we hier net waren. Dachten we op een zondagochtend van we gaan met de auto Londen, want het zal nu wel rustig zijn. En dan reis je een kwartiertje over de eerste 20 kilometer en dan reis je twee uur over de volgende 10 kilometer. En de metro loopt ook perfect, zelfs op deze drukke dagen van de Olympische Spelen. Zou u nog terug willen naar Nederland? Ja, ik denk dat wij ooit wel terug zullen gaan. Maar we hebben daar nog geen vast plan voor. verloopt zo vast, zo goed. Succes. Dankjewel. u wel. inderdaad.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 Razorlight, ik zei Razorlight, zes jaar geleden over Amerika. De Amerikanen die hier veel medailles in de wacht slepen. China natuurlijk nog altijd bovenaan. Groot-Brittannië derde met een, een fantastisch aantal medailles. Ze staan hier helemaal op hun kop. Volgens mij hebben de Olympische Spelen in ieder geval voor een paar weken uh, Groot-Brittannië helemaal veranderd en uh, is er een hele positieve sfeer in het land uh, ontstaan. En ja. daar merken wij nou, voortdurend nou. iets van. Nee? Nee, ja, dat de, de positieve sfeer. We hadden het net over beleefdheid van die Britten. Ja. Ik was uh, gisteren iets anders meegemaakt. Ik lag in een park. Ik was moe en ik dacht, ik ga even slapen. En toen op een gegeven moment hoorde ik enorm veel geschreeuw naast me. En toen keek ik op en er stonden twee groepjes jongeren. En ik denk van jaar, of weet ik niet, 16, 17 tegenover elkaar. En twee jongens gingen echt met elkaar op de vuist. Maar het hele park lag vol mensen. Niemand deed wat. En ze werden echt gescholden en geslagen. En ik ben een beetje aan het eind van mijn Latijn ook. Dus ik, ik, in één keer sprong ik op. Ik zei, oh, in het yes. Nederlands ging ik heel hard schreeuwen. En die jongens schrokken zich helemaal ongeluk. En toen gingen ze wel uit elkaar, dus dat hielp. Dus, uh, die twee groepen gingen uit elkaar. En toen liep ik vervolgens het park uit. Toen kwam een van die jongens achter me aan. You fucking bitch. What the blah, blah, blah, blah, blah. Waar bemoei je je mee? Op rotten. En die begon een beetje tegen me aan te duwen. Yeah. En toen ben ik heel snel... Ik was bijna bij de bushalte. Heb ik het nog net uh, gered. Kan ik bij kan heel rennen, ja. Maar je kan ja. ook heel uit schreeuwen. Dat Maar ik ook dat over. was dus eventjes... Zo beleefd zijn ze nu niet allemaal. De hele tijd. De Radio 1 Sportzomer column. Cabaretier Johan Frits. Terwijl de Oranje Hockeyers gisteren op onnavolgbare wijze... de finale van de Olympische Spelen bereikten... door gehakt te maken van de Britten... en nu afstevenen op welverdiend goud... komt de finish van een lange, wisselvallige sportzomer in zicht. Gelukkig hebben we het beste voor het laatst bewaard. Op de Spelen kwam het op de valreep toch nog allemaal goed. Eenvoudig was het niet... Twee maanden geleden nog waanden wij onszelf virtueel Europees kampioen voetbal en zouden onze wielrenners de bergen van Frankrijk de fiets onveilig gaan maken. Niets bleek minder waar. En ook de weergoden gaven geen gehoor aan onze sportzomerdroom. Maar met hoe dan ook meer dan 16 medailles in Londen hebben onze Olympische sporters alsnog de landelijke vloek glansrijk doorbroken. Te midden van. Omvallende banken en landen, de bloederige strijd in Syrië... en het campagnecircus van presidenten en lijsttrekkers... boden de Spelen een welkom lichtpunt. En nu het voorbij is, rest ons de sportloze nazomer. Dag lieve Mart, dag Jack, dag Tom, dag wonderschone Ranomi... dag vliegende Epke, Marianne, Dorian en al die andere helden. Het zit er bijna op. Natuurlijk treedt Louis van Gaal op 15 augustus voor het eerst aan met oranje... tegen de Belgen... Maar sporters worden vanaf nu weer even figuranten... en de hoofdpersonen van het wereldtoneel eisen alle aandacht op. Straks zullen we dus roemer weer zien demareren. Rutte zwaaiend aan de rekstok, Samson baantjes zwemmend... proberend zijn hoofd boven water te houden... en Sap op een paard in een weiland in galop. Laten we hopen dat de momenten van collectieve vreugde... ons tenminste hebben doen inzien... dat we niet altijd met elkaar hoeven te strijden om onnozelheden. Laten we zo af en toe met weemoed terugblijven denken aan de oranje vreugde... die ondanks de bakkenregen die uit de lucht vielen... en de vele sportteleurstellingen uiteindelijk overwon. Ik dank u voor uw liefdevolle aandacht. God bless you all. And God bless the kingdom of the Netherlands. <laughs> Johan Frits. Gisteren, ik, ik moet er toch nog even op terugkomen. De 200 meter, een, een ongekende prestatie natuurlijk van Usain Bolt. Um, dat is de ongekroonde koning der atletiek tegenwoordig. En de mensen in Jamaica die hebben dat gevolgd. Die zagen de nummers 1, 2 en 3, alle drie Jamaikanen. Iedereen ging naar de straat op. Iedereen uh, keek naar grote schermen. Uh, zaten in stoplicht. Het verkeer liep volledig vast op dat eiland... Het was een genot om te zien. Want die mensen die kunnen echt blij zijn, die kunnen vrolijk zijn, die kunnen lachen. In het Jamaican huis was het ook een groot feest. Uh, onze collega Chris was er en die uh, heeft hele kleine oogjes vanochtend. Ja. Als er overigens de sportprestaties uh, van de landen die deelnemen aan de Olympische Spelen... Uh, worden vergeleken met uh, zeg maar de, de, de, de inkomsten op zo'n land... dan zou Granada bovenaan staan op nummer 1... Uh, dat uh, is uitgezocht door The Guardian. Want ik geloof dat ze nu één gouden plak hebben, maar ze zijn daar zo arm. Als je het nou weer afmeet aan de Olympische ploeg, dan zou die plak goed zijn voor een zesde plaats. En Jamaica volgt met respectievelijk de plaatsen 2, 2 en 5. En de Nederlandse medaille oogst levert, afgezet tegen het uh, Bruto Nationaal Product, een 39ste plek op. Dus wij zijn zo rijk en we hebben eigenlijk gezien het geld wat we hebben, iets te weinig medailles gekregen.